Twee uur. Dit is Radio 1. Met Lara Rensen en Robert Meder. Goedemiddag. Het schokkende nieuws over minister van staat Els Borst... zal ook in onze uitzending een vervolg krijgen. Ja, en uiteraard weer Olympisch nieuws. We richten onze blik op de schaatsers. De duizendmeter voor vrouwen staat op het programma. En ja, er zijn weer Hollandse kanshebbers voor een medaille. Nu eerst het NOS Journaal. Oud-minister Borst is waarschijnlijk om het leven gekomen door een misdrijf, dat zegt de politie. Borst werd maandagavond doodgevonden in de garage van haar huis in Beeldhoven. Al snel werd duidelijk dat ze geen natuurlijke dood was gestorven. Er werd uitgegaan van een ongeluk of een misdrijf. Uit verder onderzoek is nu gebleken dat de oud-minister van D66 waarschijnlijk toch door geweld om het leven is gekomen, zegt de hoofdofficier van justitie. Uh, ja, wij hebben sinds maandagavond uh, 10 februari een, een grootschalig en een breed onderzoek gestart. Uh, dat is zowel door de politie als ook door uh, specialisten van het uh, Nederlands Forensisch Instituut uh, uh, gedaan. En dat is maandagavond gestart en de conclusies uit het onderzoek tot nu toe zijn dat wij ervan uitgaan dat zij waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. Het onderzoek van het OM en de politie richt zich vooral op de periode tussen zaterdagmiddag en maandagavond toen de oud-minister werd gevonden. Zaterdagmiddag was ze nog te gast op het congres van D66 in Amsterdam. In de Tweede Kamer is het nieuws vanmiddag hard aangekomen... zegt verslaggever Margreet Boer. De Tweede Kamer zou om half één weer gaan beginnen... met de vergadering in een grote zaal. En toen kwam dat bericht binnen... en toen heeft men ook meteen de vergadering met een half uur... de schorsing van de vergadering met een half uur verlengd... en is men pas om één uur weer gaan vergaderen... omdat men dit bericht toch zo emotioneel vond... dat men dat eerst wilde verwerken... D66-leider Pechtold noemt het nieuws in en in triest. Hij hoopt voor de familie en de nabestaanden dat er snel duidelijkheid komt. Zaterdag wordt in de Domkerk in Utrecht een herdenkingsdienst voor Els Borst gehouden. Ze wordt daarna in besloten kring begraven. De drie hoofdverdachten van de examenfraudezaak op de Rotterdamse iben School zijn veroordeeld tot een maand gevangenisstraf en werkstraffen van 170 uur. Ze hoeven niet de cel in omdat ze al zo'n 30 dagen in voorarrest hebben gezeten. Zes verdachten kregen lagere straffen, variërend van een weekcel tot een werkstraf van 130 uur. De rechter acht bewezen dat ze vorig jaar de school zijn binnengedrongen... via een dakraam en de opgave hebben gestolen van 27 examens. En die verkochten ze aan zo'n 150 leerlingen. De rechter maakte duidelijk dat er een serieus misdrijf is gepleegd... zegt verslaggever Arnaud Leblanc. De rechter vindt wel dat ze met de gevolgen rekening hadden kunnen houden. Dat ze het land op zijn kop hebben gezet. En dat het geen uit de hand gelopen kwajongensstreek is. De uitspraak tegen de twee minderjarige verdachten volgt later vanmiddag. De wapenstilstand in Homs is met drie dagen verlengd. Dat heeft de gouverneur van Homs gezegd tegen persbureau Reuters. Door de langere wapenstilstand kunnen meer mensen... uit het centrum van Homs worden geëvacueerd. Sinds het begin van de evacuatie, afgelopen vrijdag... zijn zo'n 1400 mensen vertrokken. De gouverneur zegt dat 220 mannen nog worden vastgehouden... omdat het mogelijk opstandelingen zijn. Het is de bedoeling dat uiteindelijk 3000 mensen... het belegerde centrum van de stad verlaten. De humanitaire situatie was er ernstig verslechterd. Het weer vanuit het zuiden gaat het regenen. In Limburg kan wat natte sneeuw vallen. Het is 3 tot 8 graden. Vanavond wordt het geleidelijk droog. Morgen geregeld zon en 7 graden. Later in de middag en s'avonds gaat het opnieuw regenen. John Zolka, wat zijn de problemen op de weg? Nou, Ik heb één file te melden. a 1 richting Amsterdam. Daar staat tussen Duimen en kropend watergasmeer 2 kilometer.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 Op stroomsterren.nl kun je de producten makkelijk vergelijken en direct overstappen. Kies voor de groenste stroom van Nederland. Kijk op stroomsterren.nl. Radio 1. De Nederlandse Medaillefabriek is opnieuw geopend. Straks doen we een poging op de duizendmeter meter vrouwen. Maar vanzelfsprekend ook alle reacties op de doodsoorzaak van minister van Staat Els Borst. NOS Radio Olympia. Met Robert Meter en Lara Rentse. Want die reacties komen langzaam aan los. Kamerleden in Den Haag zijn geschokt en met stomheid geslagen over het bericht dat oud-minister Elsborst waarschijnlijk het slachtoffer is geworden van een misdrijf. De vergadering van de Tweede Kamer is op een korte tijd geschorst geweest nadat het bekend werd. Alexander Pechtold, politiek leider van D66, de partij van Elsborst, reageert met verdriet. Het is zeer waarschijnlijk dat zij door geweld om het leven is gekomen. En dat is natuurlijk in en in triest. En mijn gedachten zijn nog extra nu bij de, bij de familie en de nabestaanden. Maar bij mij is toch ook gewoon het gevoel... ik hoop dat ze niet al te lang heeft geleden. Ja, want u heeft haar zaterdag op het congres van D66 nog gezien. Is u inmiddels duidelijk geworden wat er daarna gebeurd is? Uh, tussen het vertrek van ons congres en uh, de vondst van Van Els uh, maandagavond... Uh, is eigenlijk op dit moment nog steeds onduidelijk wat er gebeurd is. En ik hoop van harte dat, uh, dat de politie die daar met heel veel aandacht nu aan werkt... dat die zo snel mogelijk voor iedereen duidelijkheid kunnen geven. Heeft u ook contact met de familie van Elsborst? We staan al sinds het droevige nieuws maandag in contact uh, met de familie. We bereiden ook voor de herdenkingsdienst... die aanstaande zaterdag voor haar zal zijn in uh, de Dom in Utrecht. Ja. Hoe gaat dit nu verder? Word, is er een ander moment waarop de politie iets gaat zeggen aan u? Uh, ik laat alle communicatie over het, uh, het eventuele uh, misdrijf... over aan, uh, aan de politie... Wij concentreren nu ons vooral op de nagedachtenis uh, en, en alles wat Els heeft nagelaten. En wij hopen vooral dat zaterdag een, een, een, een mooie bijeenkomst kan worden waar uh, we Els herdenken. Alexander Bechtold, politiek leider van D66. Hij sprak met Michiel Breedveld. Justitie-specialist Robert Bas is aangeschoven. Um, Robert, de, waarschijnlijk is Els Borst omgekomen door een misdrijf. Waarom waarschijnlijk? Nou ja, het zijn juristen die willen nooit iets uitsluiten... maar alle aanwijzingen op dit moment is wel, zijn wel dat er sprake is van een misdrijf. En dan is altijd de formulering die ervoor wordt gekozen... zeer waarschijnlijk, waarschijnlijk. Maar gaat er maar vanuit dat er sprake is van een misdrijf. Uh, heb je enig idee waarom die zekerheid er nog niet is? Hij zou altijd de slag om de arm, maar er zijn twee belangrijke onderzoeken bekend geworden. Uh, uh, dinsdag is er een, een scan gemaakt van het lichaam van Els Borst uh, in, in Maastricht. Om bijvoorbeeld vast te stellen of er sprake is van inwendig letsel. Uh, er sectie op haar lichaam ver, verricht. Daar was de conclusie van het is een niet-natuurlijke dood. Gisteravond zijn ik blijkelijk nieuwe gegevens naar voren gekomen over het forensisch onderzoek. Er zijn sporen aangetroffen uh, rond het plaatsdelict, zoals dat dan heet. En die combinatie bij elkaar maakt dat uh, het openbaar ministerie nu iets stelliger is dan begin deze week. Robert, waarom uh, uh, zo stelliger? Omdat, uh, wat is er bijvoorbeeld bekend over de omstandigheden uh, waar zij... Uh, nee, de mysterie werd er nog heel weinig over bekend. Maar wij weten inmiddels wel dat inderdaad omstandigheden heel bijzonder zijn geweest. Zij zou zijn gevonden in een bijzondere houding. Er uh, zou veel bloedverlies zijn geweest. Wat we inmiddels ook begrijpen is dat zij uh, gekleed was in een, in een, in een, in een winterjas. Mm -hmm. Dat ze uh, tas en schoenen bij zich had. Dat maakt het scenario waarschijnlijk dat zij uh, bij thuiskomst iemand heeft verrast. En dat er is iets is ontstaan bij thuiskomst wanneer? Weten we dat inmiddels ook? Nee, dat weten we niet, maar er zit wel een aanwijzing voor... in het persbericht van het Openbaar Ministerie. Het onderzoek van de, van de politie richt zich op de periode van haar vertrek... afgelopen zaterdagmiddag van het congres uh, van D66 in Amsterdam... Mm -hmm. tot het moment dat ze maandagavond is gevonden. Dus mm -hmm. klaarblijkelijk blijkbaar wordt er rekening mee gehouden... dat zij zaterdagavond al om het leven is gekomen. Ja, en wat er in die tussenliggende periode dan precies uh, is gebeurd dat wil de politie graag weten. Daar is nog niks over. Overleggen. Nee, daar moet een reconstructie plaatsvinden. Je kan je voorstellen, zo'n onderzoek is gewoon heel ingrijpend. Er wordt naar sporen gezocht. Sporen in iemand direct kunnen verwijzen. Of uh, schoenafdrukken, DNA. En, maar ook andere methoden zullen worden uh, ingezet. Nu bijvoorbeeld alle telefoons... Alle mobiele telefoons die er in de buurt zijn geweest... dat kunnen ze reconstrueren op basis van de docentmaster en de gegevens daarvan. Maar denk bijvoorbeeld ook aan kentekens die in wegen rond Beeldhoven... die bewuste periode zijn geregistreerd. Nou, Is het zo dat uh, um, er in die, in die wijk uh, sprake is geweest van een inbraakgolf? Speculeren moeten we natuurlijk niet, maar... Nou ja, één 1 in 1 is 2, wat je heel vaak ziet. Zo'n situatie waar een inbreker wordt overlopen. Dat zou een scenario kunnen zijn waarmee rekening wordt gehouden. Maar uh, natuurlijk, uh, het is het begin van het onderzoek. Er worden vele scenario's rekening mee gehouden. Maar uh, de gegevens zijn dat er veel inbraken in de buurt zijn geweest. Dat zal ongetwijfeld een rol spelen in het onderzoek. Goed, dankjewel. Uh, specialist uh, Robert Bas. Dan gaan wij nu naar de Adler Arena... waar Sebastian Timmerman klaar zit voor wat zo dadelijk komen gaat... de duizend meter bij de vrouwen. Sebastian, goedemiddag. Goedemiddag. Dag Lara, goedemiddag. Ben je al aan het sfeerproeven daar? Nou, weinig sfeer nu nog, hoor. <laughs> het is stilletjes. Ja, 50 minuten voor, uh, voor de start. Maar dat is bijna iedere dag. En meestal maken we ons vijf minuten voor de start wel zorgen. Oh jee, komen er wel mensen. Uh, en dan loopt het de laatste minuten wel snel vol. Ik moet wel zeggen dat vanmiddag... Uh, Rusland ook de eerste uh, wedstrijd speelt in het ijshockeytoernooi. Dat is hier bijna om de hoek in het Bolshoi Theater, of theater, ijsbaan. Maar dat is bijna een prachtig theater. Uh, tegen Slovenië, zeg ik uit mijn hoofd. Dus ik vermoed dat uh, veel Russen de moeilijke keuze hebben... of ijshockey mm. of uh, Olga Vatkulina aan gaan moedigen. Want ja, laten we niet vergeten... de regerend wereldkampioen op de kilometer komt uit Rusland. Dat is uh, die Vatkulina. Dus dat zal een lastige keuze worden. Zullen we eens even gaan uh, kijken wie de kanshebbers zijn uh, vanmiddag? En of we eigenlijk een kans hebben op een uh, medaille. Want dat wil iedereen ja. natuurlijk weten. Uh, als je de, naar de persoonlijke records kijkt, we hebben ze even op een rijtje gezet, dan uh, steekt Fatkolina daar toch wel. Nee, Heather Richardson steekt daar wat de PS betreft bovenuit. En, ja. en de rest ligt wel heel dicht bij elkaar. Hè? Ja, en vergeet Britney Bow niet, want uh, die heeft het wereldrecord in handen. Ja. Uh, 1,1258, nog ietsje sneller, 300ste dan Heather Richardson. Maar ja, dat zijn uh, Salt Lake-tijden. Je ziet toch wel dat uh, de Amerikanen het op deze baan, uh, op zeeniveau... Wat moeilijker, behoorlijk veel moeilijker lijken te hebben uh, dan uh, dat ze gewend zijn op, uh, op hoogte. Uh, naast me zit Erbe Wennemars, die doet vandaag samen met mij het commentaar bij deze kilometer... Um, dat, dat lijkt zo, Erben, dat de Amerikanen het niet makkelijk hebben. Hier is, is dat schijn of, of speelt er nog meer mee? Want zoals gisteren ook, Davis en Henson, nou die waren geen schim wat we, wat we van ze hadden verwacht. Ja, daar ze rijden op dit moment gewoon helemaal niet goed. En er gaat een beetje een, een, een, een verhaal rond... dat het ligt aan, aan de schaatspakken van de, van de Amerikanen. Wij hebben natuurlijk heel veel te doen gaat over, over onze pakken. Eh, hebben wij nou een snelpak? Nou, dat is volgens mij wel bewezen dat wij een snelpak aan hebben. Ja, ja. Maar de Amerikanen, die hebben dus ook een snelpak zogenaamd. Maar dat blijkt nu zelfs geluid te maken. Maken dat je op op momenten wanneer je aan het schaatsen bent, geluid te maken aan ja, het schaatsen soort van, bent. Een soort van zuisen, een soort van roes. Dat je dat je dat je, wat je wat je hoort als een auto een beetje slechte aerodynamica heeft, en dat zal dan ook een van de redenen zijn waarom eventueel de Amerikanen niet zo goed rijden. Zo'n auto heb ik ooit de, de, heb ik ook de, gehad, Erben, daar kan je wat <laughs> aan doen hè, in de garage. Ja, maar ja, goed, uh, ze kunnen dat schaatspak niet meer, na, na, meer naar de garage brengen. Ik weet niet of dat het is. Het lijkt me heel sterk of dat nou de enige reden is. Maar ik moet wel eerst zeggen, van, uh, op deze afstand moet het voor de Amerikanen wel, wel, wel gebeuren. Die Heather Richardson en die Brittany Bowe. De nummers 1 en 2 van de wereld. Echt de snelste vrouwen van het hele jaar. Uh, en ik heb ze in de trainingen zien rijden. Daar vond ik ze wel goed rijden. Dus uh, ik verwacht wel heel veel van de Amerikaanse vrouwen. De nou, mag 19 uh, of mag 39. Zo, iets, zo heet dat pak. Ontwikkeld door een vliegtuigbouwer inderdaad. Er zitten vele miljoenen... Uh dollars in verwerkt. Maar het bracht toch, tot nu toe nog, uh, nog geen succes. Uh, de Amerikaanse vrouwen zijn dus uh, belangrijk als, als uh, uitdager van het Nederlandse kwartet Leenstra, Boer, Wust en Van Beek. Uh, Erben Olga Vatkulina, de, de Russische regerend wereldkampioene, maakt een hele sterke indruk op de 500 meter. Ja, die was ongelooflijk sterk. En ik moet ook zeggen, ik was ook echt, echt onder de indruk van haar. Want uh, zij is hier in Rusland. Het zijn haar Olympische Spelen en Zelfs bij die tweede omloop op de 500 meter was ze extreem cool. En dat moet ze ook wel zijn, want de druk op haar schouders wordt echt enorm hoog. Want ze is de regerend wereldkampioen. En ik denk dat de Russen hier echt, echt heel veel van haar verwachten. Dan moet je wel echt uh, uh, ijzeren, stalen zenuwen hebben... om, om, om, om de, op dat moment dan ook gewoon datgene te doen wat je eigenlijk moet doen. Dat zijn allemaal namen die we nu genoemd hebben... die uh, na dit wel in actie komen, voor dit wel. En dat heeft er alles mee te maken dat ze maar twee keer in de wereldbekers dit seizoen heeft gereden... en dat ook nog eens twee keer slecht deed... 10de en 12de komt Christine Nesbit al in actie. De regerend Olympisch kampioen. vier jaar geleden won zij op haar thuisbaan in Vancouver. Dit seizoen heel veel problemen gehad. Dat begon al met heupklachten. Daarna werd in november bekend dat ze leidt aan een darmaandoening, chronische darmaandoening. Sindsdien moet ze ook glutenvrij voedsel eten. Ze moest de hele eetpatroon aanpassen. Wat moeten we nou met Nesbit erben? Nou, ondanks de, de, de, de blessure en, en de gluten alle heb ik haar een paar keer rondrijden hier... en ik, ik verwacht helemaal niks meer van haar. en Dat is eigenlijk wel heel treurig, want ze is wel de regerend olympisch kampioen. En ze was na de Olympische Spelen was ze nog twee jaar heel erg goed. Vorig jaar ging het al minder en nu is het echt... Ze is helemaal weggezakt. Wat is weg aan de, de hand zacht. in Canada? Ja, de Canadezen, ja, allemaal nou, al, al, gisteren... Boven, hebben, ja, hebben boven, de Canadezen zo. eindelijk weer een klein beetje succes gehad. Maar ja, ze hebben geen grote groep meer. De, de, de, de, ik heb een beetje het gevoel dat, uh, dat, dat, dat de sfeer, dat, dat, dat, dat, dat imago... De, de, de, de geest is een beetje uit, u, uit de fles. Het is gewoon een beetje, ja, er heerst geen winnaarsmentaliteit meer in Canada. Is daar al discussie ontstaan over nieuwe trainers voor, uh, voor de toekomst, et cetera? Nou, ik, ik, ik, ik heb er nog verder niks over gehoord, maar er zijn heel veel trainers. Er is ook een Nederlandse trainer, Bas Schouten, die is, die, die, die is ook, ook actief in, uh, in Canada. Die traint trouwens Morrison, dus heeft gisteren succes gehad. Die heeft succes gehad, maar ja, er moet wel echt iets veranderen. Maar het grote probleem is ook de uh, uh, Nesbit. Nesbitt die is natuurlijk al jarenlang aan de top. Hè? Maar er zijn ook heel veel vrouwen weggevallen, die ook heel goed waren. Chrissy Groves, uh, Cindy Klasse, Clary Hughes. En als al die en er komt geen nieuwe aanwas, ja dan ben je er één keer helemaal alleen. En dan, dan wordt het in één keer heel snel minder. Nesbit rijdt voor het wel tegen Hong Zhang. Daar is ze weer. De dame van uh, de snelle rondjes op de 500 meter. Ja, die reed op de eerste 500 meter echt zo'n gruwelijk snel rondje. En daar verwacht ik dus wel heel veel van. Want uh, uh, zij kan die tweede ronde ook gewoon doorhalen, maar ze krijgt wel heel veel concurrentie van de Nederlandse dames hoor. Dus uh, rit 7 mogen jullie wat dat betreft uh, omcirkelen. Okay, en naar rit, Ja, goed zo. Naar rit 9 komt er een dwel. Gaan we even nog Korte Nederlandse dames doornemen, Erwin, uh, met jouw welnemen. Marit Leenstra, rit 14, is de eerste. Ja, die hebben we nog helemaal niet gezien, hè? Die de, is nog de, uh, 500 meter. Ja, maar, maar... Die, die, dus voor haar is dat, is dat echt een, echt een warm up uh, Ik ben erg benieuwd naar uh, wat, uh, wat zij gaat doen. Ik heb er eigenlijk... Uh, het, kan, het kan alle kanten op gaan. Ja. Uh, Margot Boer, dat is de tweede Nederlandse vrouw die, uh, die in actie komt in rit 16... Tegen uh, Olga Vatkulina. Dus heeft die bronzen medaille op zak. Nou, die heeft die bronzen medaille al op zak. En daar moet het ook wel op gebeuren op die 500 meter. Ik denk dat de 1000 meter, die kansen heel goed rijden. Ik denk dat ze wel geïnspireerd is, is geraakt door, door, haar, door haar bronzen medaille. Dus ja, zij zal hier met heel veel zelfvertrouwen uh, aan, aan de start staan. En ze zal ook gewoon uh, hard rijden. Met name op de eerste 600 meter. Dan Irene Wüst. Vorig seizoen tweede bij de WK afstand hier achter Vatkulina. Uh, en heeft natuurlijk ook al goud op zak. Ja, en ze heeft een mooie rit hè, tegen Brittany Boot. Tegen de wereldrecordhouder, Dus zij weet als ze de rit wint. Dan, dan heeft ze ook, doet ze ook meteen hele goede zaken voor goud. En zij is hier natuurlijk wel met een missie. Hè. Zij wil zoveel mogelijk medailles halen. En ik denk dat ze echt een serieuze kans heeft op vijf medailles. Maar welke kleur gaat het, gaat het allemaal worden? En ik denk dat deze is eigenlijk wel de moeilijkste medaille voor haar. Uh, als het gaat om goud. Tot slot, Lotte van Beek. Stoere Lotte rijdt in de laatste rit. En net als de andere drie Nederlandse vrouwen in de binnenbaan. Ja, ja ze hebben allemaal de binnenbaan. En bij de dames is het wel nog... binnenstarten, binnen eindigen ja, ja. voor de dag. Ja, dat is voor de dames ja. nog een groter voordeel dan dat het is voor de mannen. De vrouwen hebben over het algemeen veel moeite met de eerste buitenbocht... want dan moeten ze versnellen en dan is die bocht heel erg, heel erg lang. Dus ze hebben allemaal een goede loting. Lotte Verbeek rijdt wel tegen Sangwa tegen de Olympisch kampioen op de 500 meter. Ja, dat, dat kan een hele lastige kruising gaan worden. Meteen de eerste kruising al. Maar zij is wel iemand die gewoon echt houdt van dit soort omstandigheden. Ze is dus een sterke grote vrouw die echt uh, met, een, met een verbeterd blik... hier zo meteen echt alles gaat, ge gaat geven van, van, van wat ze in zich heeft... En en dat zal ze ook moeten doen, want zij rijdt wel als allerlaatste. En dat is een, uh, ook weer mentaal een hele zware opgave. Over omstandigheden gesproken. Binnen de hal is het uh, vrij frisjes nog. Buiten de hal uh, is het uh, prachtig lente. Uh, we zijn van jou gewend, Erben, dat je eerst altijd 40 kilometer gaat hardlopen. Iedere dag daarna 60 kilometer fietsen. En weet ik het wat, wat heb je vandaag gedaan? Ik heb vandaag uh, 10 kilometer hardgelopen. En ik dacht, weet je wat, het is, uh, het is winter. Ik neem een, een, een frisse duik in de zee. Dus ik heb vandaag gezwommen in de zee. En? Ongelooflijk. Nou, Ongelooflijk. Het koud water hier. Ja. Ah. Jo. Goed met de groeten van Erwin. Ik heb het gewoon gehouden... bij het short track kijken. Heel slim van jou. Zes uur gaan we los. Met uh, zes uur Russische tijd hè, ja. gaan we los. Dus dat is om drie uur in Nederland. En uh, tussen half vier en tien voor vier is, uh, is dit wel pauze. Jongens, we spreken jullie zo dadelijk fijn. Bedankt voor deze introductie. De aanloop naar straks de duizend meter bij de vrouwen. Um, we gaan het ook over het short tracken hebben. Zee's juffermans is weer bij ons. Uh, onze eigen shorttrack-analyst mogen we inmiddels wel zeggen. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Um, is maar eens eventjes naar Um, wat er gebeurd is tot nu toe, uh, we gaan even luisteren. Goed nieuws voor de Shortwreckers. gelukkig, eindelijk. De mannen bereikten de finale van de aflossing. Shinky Knecht plaatste zich voor de kwartfinale van de 1000 meter. Um, Edwin Cornelissen neemt even de dag met hem door. Nou ja, ik uh, zelf had er wel uh, goed vertrouwen in. Hè. Nou, ik denk uh, met, uh, dat we ongeveer halverwege waren. Toen uh, zat ik een paar keer op drie en zag ik die jongens voor me schaatsen. Toen dacht ik, nou ja, ik denk niet dat ik, uh, dat ik kansloos ben. En dat ik, uh, dat ik, denk, ik, ik kon nog een redelijke vertelling plaatsen en ik zag dat hun... Uh, niet heel makkelijk ging. dus ik wist dat ik, ja, ik gokte er eigenlijk op dat ik sowieso een van de twee wel moest kunnen afroeven. Maar ja, het er dan bij gaan, bij gaan liggen is helemaal ideaal. Ja, ideaal inderdaad, dat kan je het vervolgens makkelijk uitmaken natuurlijk. ik ja, nee, gewoon even mooie twee lekkere randjes gereden. Ja, ja, ja. Uh, en daarmee valt meteen ook een van de concurrenten weg voor in de finale. Zeker, zeker. Ja, dat de Koreanen er nu uit liggen, dat is natuurlijk uh, mooi, maar uh, de Canadezen leggen, denk ik dat dat het allermooiste is. Of nou, niet mooi, maar dat is het meest, meest mooie voor ons. En, uh, ja. Dat is niet anders. Ja, nou, dat is heel verrassend natuurlijk. Ja. Maar ja, je denkt toch in medaillekansen. Uh, die zijn groter geworden. Zeker, die stijgen met een minuut. Huh? <laughs> ja, stijgt hij met een big smile. We hebben ook gezien met Nieuws en Freek. Uh, die hadden een, een moeizaam uh, dag eigenlijk op de, op de Duizend. Jij ja, hebt je natuurlijk wel geplaatst voor de volgende ronde. En toch zegt Daan van... Ja, zie je dat dan in de relay alles weer... Uh, iedereen gaat weer goed rijden dan. Ja, natuurlijk. Nee, maar uh, in, ik denk dat dat heb ik zelf ook al gehad. Hoor. Individueel dan uh, heb je alle druk op jezelf. en dan, dan, he, dan kun je niet terugvallen op een ander. En nu in de relay dan is toch een beetje de druk verdeeld. Hè? Dus de ene denkt, ja, ik doe het niet, maar dan doet waarschijnlijk de volgende het wel. En als je dat allemaal denkt, dan... Dan, ja, dan, dan, gaat het, dan blijft het gewoon gaan. En dat zie je nu ook. Ze kunnen het van en afzetten en het uh, gewoon, uh, gewoon alle drie gewoon goed. En dat is gewoon uh, wat je wil zien. Ja, nou wordt het dus een finale met vijf ploegen. Uh, hoe bijzonder en hoe moeilijk is dat? Nou, het is niet bijzonder, want dat gebeurt regelmatig. Vier jaar geleden stonden er ook vijf man in de finale. Maar uh, ja. Ja, dat is gewoon, uh, ik vind het niet erg. Ik denk dat het alleen maar ideaal is. Hè? Vijf man, iedereen wil voorin, dus de snelheid ligt meteen hoog. <laughs> ja, en dat is dus wat je moet doen: en, voorin zitten. Voorin zitten en uh, snelheid maken. En het is alleen maar goed dat de snelheid hoog ligt. Want dan zijn wij alleen maar beter. Ja, dat was uh, Shinky Knecht uh, Sees. Toen uh, Lara en ik naar die finale zaten te kijken... toen uh, zagen we op een gegeven ogenblik... Zuid-Korea en de Verenigde Staten onderuit gaan. Toen zeiden we gelijk... bingo, uh, Kazachstan door, die kunnen we hebben... dus we hebben brons. Maar vervolgens wordt dat teruggedraaid. Komen de Verenigde Staten er toch weer tussen? Wat is er in die, in die tussenliggende periode? Een minuut of tien, wat is er allemaal gebeurd? Nou, in de eerste... In eerste instantie was mijn reactie exact hetzelfde als de jou. Ik dacht ook van nou, mooi, we zitten met Kazachstan erin. Het leek er namelijk op dat zowel Amerika als Korea onafhankelijk van elkaar gewoon wegschoten en vielen. Wel ongeveer op hetzelfde moment, maar wel uh, onafhankelijk van elkaar. Wat achteraf bleek in de, in de slow motion herhaling. De, en we hebben uh, video-strijdsrechters uh, bij het shortrek. Daar was heel duidelijk te zien dat ze vallen. De Koreaan valt, de Amerikaan valt bijna, maar herstelt zich nog. En in de val neemt de Koreaan met zijn linkerhandje nog de schaats van de Amerikaan mee. En dus die viel toen al. Die kon daar niks aan doen. En die kon daar dus niks aan doen. En die is daarom dus ook toegevoegd. Ja, dat is de regel dus. Als je er niks aan kan doen dat je valt, word je automatisch naar de finale doorgeschoven. Als je er niks aan kan doen dat je valt en je, het komt door een ander. Want als je ja. er niks aan kan doen, ja, ja, ja. en je doet het zelf. dan, ja, ja. Ja, dan is het toch niet slecht. Ja. Dan, ja. dan, dan uh, liggen er wel echt uit. Maar in dit geval lagen ook beide landen laag in scoringsposities, lagen allebei uh, één en 2. Nummers 1 en 2 zouden doorgaan naar de finale. Uh, uh, naar de finale. Korea valt, neemt Amerika mee. Dus Amerika wordt toegevoegd. Ja. En Nederland lag op dat moment overigens nog derde. en Het was nog een, een, een, een, volgens mij nog zeven ronde, zes, zeven ronden te gaan. Uh, dus iedereen zou nog één keer afgeduwd moeten worden... Um, voordat uh, Shinky Knecht dan de laatste twee ronden zou moeten doen. Maar wat je wel zag in die bocht... Freek van der Wart uh, zat op dat moment in de baan. Die kon overigens die valpartij nog net ontwijken. Die reed op dat moment echt het gat dicht. En het leek er ook op dat hij daar al zijn inhaalactie in wilde zetten... Hm. Dus uh, Nederland was absoluut niet kansloos. Sterker nog, wat Chinky Knecht net ook al aangaf in het interviewtje. Uh, wat, net, uh, wat we net hoorden. Hij, hij, hij, hij zag er heel fris uit. En uh, je zag continu dat hij nog in zat te houden. op het moment dat hij uh, met zijn tegenstanders in de baan was. En dat zijn oh. ook degenen waar hij moet af, mee af moet rekenen. De Waarom de doet twee ronde. hij dat? Waarom houdt hij dan in? Nou, omdat je, het is niet. Uh, dat zijn twee dingen bij het shorten. Je ziet wel vaker dat iemand ergens achter zit. en dat je dan ziet van hij heeft echt meer snelheid. Ja. Maar dat je er dus nog niet voorbij kan. Dan is het een kwestie van timing. Ja, dus je moet de ruimte hebben. En vaak wat je ziet, omdat uh, normaal gesproken... rij je anderhalve ronde per persoon. Maar de laatste aflossing uh, moet er door, uh, door één persoon gereden worden. En dat zijn twee rondjes. Oh, okay. mm. uh, dus het is een beetje loeren eigenlijk, wachten op je kans. Ja, en in die twee rondjes heb je natuurlijk meer ruimte... dan in die anderhalve ronde. Uh, en op dat moment gaat het ook echt op het heetste van de strijd. Dan wordt dat bijna altijd gepasseerd. Uh, het ijs is verschrikkelijk slecht. Mensen komen steeds wijder uit... En nou, dat was trouwens ook de reden van die valpartij, leek mij. De Koreaanse schoot echt weg door het slechte ijs. Toch hoor ik Knecht ook zeggen: we moeten tempo maken. Want dan zijn we op ons best. Hoge snelheid. Um, is dat inderdaad een goede tactiek voor de Nederlanders? Nou, wat, wat ik in de voorbeschouwing net bij jullie televisiecollega's ook zei: Nederland heeft in de breedte de sterkste ploeg. Zeker mm. nu Canada weg is... vind ik Nederland in de breedte het sterkste. Maar wat je vaak ziet, is dat het toch nog lang bij elkaar blijft... en dat het uiteindelijk om die laatste twee ronden gaat. Um, dus wanneer het een harde wedstrijd is... dan zullen... Dan, dan is de verwachting, en dat daar doelt hij ook een beetje op. Dat, dat er al een paar keer de andere landen al een paar keer een gaatje dicht hebben moeten rijden. Mm. Mm. En dat dan juist de nummers, dus na Shinkies de nummer 2, 3 en 4... dat die wat extra werk moeten doen. Um, maar dan wel een gaatje kunnen slaan met de tegenstanders. Ja, overigens viel mij op, maar ik, dat is natuurlijk het leken ook, dat Freek van der Wart soms wat moeite had met die snelheid en die bochten. Uh, of zie uh, of, of ik dat verkeerd? Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik Freek uh, sterk vond rijden. Wat, ik, wat me wel uh, vandaag opviel bij uh, Niels Kerstel... dat viel me ook al in zijn invele ritten op... dat hij wat onrustig was. Dat, is, dat heeft hij in het verleden wel vaak gehad... maar de laatste paar jaar zag hij hem steeds stabieler worden. En ik vond hem in de aflossing ook nog een beetje onrustig. Een beetje ja. uh, bij het uitkomen van de bocht moeite hebben met het ijs, Leek. Maar ja, uh, dat is het mooie wat Shinky ook zegt... we hebben vier mannen, we kunnen het voor elkaar uh, oplossen. Ja. Individueel gaat het niet zo goed. Hoe komt dat? Individueel, ja, wat je zegt klopt. Ik vond uh, vandaag Jorien ter Moors hartstikke goed rijden. Zei reed... ze zelf ook, hè? Uh, ze was hartstikke tevreden. Ze voelt zich goed, maar ja, het kon, het kon... waarom lukt het dan niet in, in die wedstrijd? Nou, vergeet niet, het is haar minste afstand en ze wordt zesde. Het is niet zo heel slecht. En tuurlijk uh, zien we haar liever in de finale rijden. Maar dat was, dat was gewoon een hartstikke goed gereden van haar. En datzelfde geldt voor jaren van Kerk. Die vliegt eruit in de kwartfinale, maar die reed echt goed. En, en, en dan als we dan naar de heren kijken, duizend meter voorronde. Ja, dan viel het wel op dat Freek van der Wart en Niels Kerstelt... niet hebben laten zien wat ze wel normaal kunnen. Schinkie is overigens netjes door naar de kwartfinales. Ja, goed, we gaan eventjes uh, luisteren naar de vrouwen. Uh, helaas minder succesvol. Ik zei het al, op de 500 meter ging Jara van Kerkhoff al in de kwartfinale ten onder. Terwijl voor Jorien Termors de halve finale het eindstation was. Uh, ja, helemaal bij de start ging dat mis. Nou ja, ik werd gewoon even stilgezet en uh, ja, dan loop je net uh, achter de feiten aan en uh, dan moet je een gat dichtrijden. rijden. Hoe, hoe werd je stilgezet? Nou ja, van beide kanten. Ik had Fontana uh, links van me en uh, saint gelaire rechts van me. Nou ja, dat zijn ook uh, gewoon veruit de snelste starters in het veld. En, uh, ik ben soms net even een stapje minder bij de eerste twee passen en daarna kom ik. En dan uh, zit je net in, uh, in elkaar schaatsen te klikken. Nou ja, Tana trapte in mijn linkerschaatsen, daar werd ik net een beetje geremd en dan... Uh, dan moet je eigenlijk weer opnieuw snelheid maken. En de anderen zijn natuurlijk al weg. Ja. Dus dat is wel even jammer. Ja, dan is de kans eigenlijk al verkeken. Nou, op zich verkeken niet. Maar je moet gewoon heel veel energie stoppen in en het gaat dichtrijden. En normaal gesproken kan je die energie ook gebruiken voor, uh, voor een mooie inhaalactie. En nu had ik het gaat dichtrijden en probeerde ik het nog. Maar dan ja, heb je gewoon net te weinig over. Ja, want het was wel een dijk van een halve finale. Als je, zei, je kijkt welke namen erin stonden. Ja, zeker. Het had ook wel een finale kunnen zijn. Ja, precies, precies. Uh, heb je trouwens gezien zojuist die finale? Bizar verloop met die val. Ja, jammer. Maar... Het is toch mooi als het een rit is waar het echt om gevochten wordt. En, uh, dit zijn toch altijd uh, iets minder leuke ritten. Maar ja, uiteindelijk, uh, je wint een medaille en dat gaat het om. Ja, wat jou zelf betreft, je mocht vervolgens de B-finale rijden. Hoe zag je dat? Als een, als een, als een troostprijs? Of, of heeft het echt waarde? Nou, ik had eerst wel even dat ik dacht van, uh, boeh, laat maar die B-finale. Maar uh, je moet de knop ook omzetten. En uh, Het is wel de speler en ik heb nog nooit een B-finale te spelen Dus ik heb er ook van genoten. en uh, Ik wou hem wel heel graag winnen. Dus ik probeerde wel uh, die Chinezen continu uh, ja, binnen door in te halen. Alleen... Ja, ze rijdt zo krap uit dat het gewoon heel moeilijk is. En uit de finish probeer ik het ook nog, maar zet ik mezelf toch een beetje stil. En dan kan je net niet, net niet meer finishen. En dan, ja, dan was je uiteindelijk toch nog de derde ook nog. Dus dat is ja. wel even jammer. Ja, Jorien Temors was dat, Sejus. van Mans, nog even. Uh, we moeten het dus relativeren, hè, die prestatie van Jorien Temors en van Jaren van, Jare van Kerkhoff, uitgezakt in de kwartfinales. Jij ja, zegt, ze hebben het eigenlijk heel erg goed gedaan. Ja, nou ja inderdaad. Het is haar minste afstand. En ze rijdt B-finale ja. en uh, dat doet ze hartstikke goed. En zeker vooruitkijken naar de 1000 en de 1500. Ja. Even naar de loting. Want de loting van uh, de 1000 meter is uh, net binnengekomen. Die heb je ook voor je liggen met Sinkie ja, de 1000 meter mannen, inderdaad. Ja, 1000 ja. meter mannen, ja. De, uh, uh, met uh, Hamlin... Met An. An, dat is natuurlijk volgens mij de grote favoriet zeg ik uit mijn hoofd. Nou ja, klopt. Of een van de. Alvarez uit de Verenigde Staten. Hoe dicht je zijn kansen toe? Nou, dit is zwaarder dan dit kon het eigenlijk bij me niet. Hamelé en Victor An. Dus de Canadees en de Koreaan die Rus is geworden. Dat zijn de topfavorieten. En dit is geen makkelijke rit. En Shinky, die kan raar uit de hoek komen. Soms op het goede op moment en soms manier. op het goede, ja. Precies. ja. En, ik, en, en laten we hopen dat hij hier wat uit de hoge hoed tovert. Want dit is waanzinnig als hij deze rit doorkomt. Heeft hij uh, het gedoe rondom, uh, het eerdere gedoe... Uh, zijn gedrag <laughs> namelijk, um, de middelsvingers die hij heeft opgestoken... heeft hij dat denk je um, achter zich gelaten? Nou, het lijkt er wel op. Als ik zie hoe hij vandaag koerst... dan doet hij wat hij altijd doet. En dat is gewoon met lef rijden en uh, laten zien wat hij kan. En dat heeft hij vandaag fantastisch gedaan. Wanneer is de kwartfinale. Die is, uh, over twee, die is zaterdag, dus dat, wat is, hoeveelste is dat? Uh, zaterdag, hè? volgens mij is dat overmorgen, ja. uh, als ik me goed uh, herinner. Dus dat, dat, uh, ja. dan mag hij weer door? Ja, goed. Nou, dan gaan we het dan zien. Dankjewel, je van Mats. Graag gedaan. Dit is Radio 1. Het is uh, bijna half drie. We gaan naar het NOS-journaal. Renat Evers. Politici in Den Haag reageren geschokt op het nieuws dat oud-minister Borst waarschijnlijk door een misdrijf om het leven is gekomen. D66-leider Pechtold hoopt dat de familie snel duidelijkheid krijgt. In de Tweede Kamer werd de vergadering kort geschorst om het nieuws te verwerken. Borst werd maandag doodgevonden bij haar huis in Beeldhoven. De drie hoofdverdachten van de examenfraudezaak op de iben school in Rotterdam... zijn veroordeeld tot een maand celstraf en werkstraffen van 170 uur. Ze hoeven niet meer de cel in, omdat ze al zo'n 30 dagen in voorarrest hebben gezeten. Volgens de rechter zijn ze schuldig aan de diefstal van 27 examens. De bekende online stemhulpen Kieskompas en Stemwijzer krijgen concurrentie. Een onderzoeksbureau heeft De Stem Van ontwikkeld. Veel gemeenten hebben in de aanloop naar de verkiezingen in maart geïnvesteerd in een kieshulp die mensen helpt bij het uitbrengen van een stem. En in India heeft een parlementariër tijdens een debat pepper spray gebruikt. Hij bespoot een groepje collega's die ook al ruzie met elkaar hadden. In het Indiaanse parlement woedt een verhitte discussie over de oprichting van een nieuwe deelstaat. En tot zover het nieuws. NOS Radio Olympia. In deze uitzending uiteraard het laatste Olympische nieuws... maar ook dat andere grote nieuws van vandaag. De politie probeert de laatste dagen van Els Borst in kaart te brengen. Oud-minister van Volksgezondheid is waarschijnlijk om het leven gekomen... door een misdrijf. Willem Woelders, plaatsvervangend chef van de politieeenheid Midden-Nederland... vertelt hoe het onderzoek eruit ziet. Het eerste wat belangrijk is, is een kaart brengen. Wat is er gebeurd na het moment dat we mevrouw Bos nog uh, levend hebben gezien... bij het partijcongres in Amsterdam, bij de beurs van Bellagen. en het moment dat we haar aantreffen in de woning. We zijn ook op zoek naar mensen die haar gezien hebben. Hoe is ze gereisd? Uh, met wie is ze gegaan? Wie heeft nog contact met haar gehad? En we hopen als we dat plaatje in kunnen vullen... dat we meer indicatie krijgen waar we mogelijk moeten zoeken in de richting van verdachten. Ja, er zijn wel aanwijzingen dat zij zondagochtend al niet meer bereikbaar was... Een vriendin die haar gevonden heeft, die heeft haar zondagochtend al gebeld. Heeft haar maandagavond uiteindelijk om kwart voor zeven gevonden. Uh, wat zegt dat? Ja, daar kun je nog geen conclusies uit trekken. Dat, dat heeft zij gemeld, dat verhaal ken ik. Dus dat is, dat is wat ons betreft uh, haar situatie ook. En dat, uh, dat is ook geen reden om daaraan te twijfelen. Maar daar kun je nog geen conclusies uit trekken. Want uh, er kunnen andere redenen zijn waarom iemand even niet bereikbaar is. Dus we hebben veel meer verklaringen nodig om dat totaalplaatje met zekerheid vast te kunnen stellen. En als we dat weten, dan gaan we dat combineren met de andere twee onderzoekgedeeltes. Eén is, we gaan kijken in haar historie de laatste maanden, met wie heeft zij contact gehad, met wie heeft zij gesproken. Zijn daar mensen die iets kunnen vertellen over bijzonderheden die ze verteld heeft, dingen die, die afwijkend zijn van het normale. Dat kan een beeld geven over misschien een motief in deze situatie. En het derde wat nu volop loopt is een vervolgonderzoek in de woning zelf, in de omgeving. Wat we al vastgesteld hebben, er zijn geen sporen van braak geweest. Maar in de woning kunnen er natuurlijk nog wel aanwijzingen liggen die iets met dit misdrijf aan doen kunnen hebben. Nou, met dat... hoeveel mensen bent u bezig met dit onderzoek? Wij zitten totaal met uh, rond de 30 uh, collega's erop. Forensische mensen, tactische mensen. En daar waar nodig uh, ja, worden specialisten en deskundigen erbij betrokken. Zoals bijvoorbeeld mensen van het N.V. bij de sectie en uh, de locatie te plaatsen. Ik hoorde vandaag in de berichtgeving dat u uitgaat van een waarschijnlijk misdrijf. Is dat een waarschijnlijk misdrijf of een zeker misdrijf? Nou ja, je weet in, in dit soort dingen pas zeker... of de tenminste uiteindelijk een rechter daar een uitspraak over gedaan heeft. Wat we vast kunnen stellen op grond van de bevindingen in de sectie... dat het geen natuurlijk overlijd is. Dat staat onomstotelijk vast. En de conclusie samen van het sectierapport... met hetgene wat we in, in, de, in de garage hebben aangetroffen... Uh, maakt het scenario van een ongeval ook zeer onwaarschijnlijk en waarschijnlijk onmogelijk. Dan blijft alleen misdrijven over. En kunt u iets meer vertellen over hoe zij waarschijnlijk dan om het leven is gekomen? Nee, daar mag ik u helaas geen informatie over geven. Want dat, dat zou ook daar informatie kunnen zijn. Daar schaat ik echt het onderzoek mee. Dus daar kan ik u helaas niet mee helpen. Dan even naar uh, de mogelijkheden, de scenario's die u uh, onderzoekt. Geen sporen van uh, braak, zegt u. Wat voor andere motieven zouden er aan de grondslag kunnen liggen? Ik denk dat wij ze alle twee allemaal kunnen bedenken. Je hoort alle varianten ook langskomen. En we hebben nog geen enkele richting waarvan we zeggen... die is meer aannemelijk en die gaan we uitdiepen. Dus wat we doen is heel breed kijken. Naar haar historie, de contacten, de dingen in de buurt die gespeeld hebben. En dan hopen we daarmee op een gegeven moment een aantal van die scenario's te kunnen uitsluiten. En op een gegeven moment ons te kunnen focussen op het meest waarschijnlijke scenario. Wat dan uiteindelijk zou moeten leiden tot de verdachte. Mag ik dan ook concluderen dat u ook kijkt naar mogelijk politieke motieven. Uh, Elsbors was natuurlijk uh, politica, minister van staat. Kijkt u daar dan ook naar? Ja, we kijken naar alle scenario's. Dus dit is er ook eentje die we daar absoluut in meenemen. Naast al die andere scenario's die nogmaals wij ter plaatse allemaal kunnen bedenken. En u bent op zoek natuurlijk naar verklaringen. Mensen die iets weten, iets horen, iets gezien hebben. Ja, met name op die twee onderdelen die ik net noemde. Maar dat geldt ook in zijn algemeenheid. Als mensen denken, ik heb iets wat ik gezien heb of gehoord heb... en zou ik het moeten melden of niet, meld dat. Ik heb liever dat ze drie keer te veel komen en het is niks... en dat ze een keer niet komen en het zou doorslaggevend zijn. Dus wij zijn graag beschikbaar om met die mensen in contact te komen... en eens te horen of het in het totaalplaatje ons kan helpen... om deze hele vervelende en ernstige zaak op te lossen. De politie wil ook graag weten met wie mevrouw Borst de afgelopen tijd contact heeft gehad. U kunt dan, uh, mocht ik daar wat over weten, contact opnemen met het vaste politienummer. Meer informatie over uh, de omstandigheden waaronder uh, de, minister, de minister van staat Borst is overleden vindt u op onze website. Moet u even naar nos.nl. Gisteren maakte Sven Kramer bekend dat hij uh, aanstaande zaterdag niet zal starten op de 1500 meter. Het besluit van de Olympisch kampioen werd uh, niet door iedereen gewaardeerd. Aan verslaggever uh, Jeroen Stekelenburg legt Kramer uit dat het een lastige beslissing was. Nou ja, dat is wel even pittig natuurlijk. Maar uh, ja, uiteindelijk uh, heb ik wel het besluit genomen om geen 1500 meter te rijden. Omdat ik gewoon. Uh, ja, ik heb me vier jaar lang uh, helemaal te plet getraind voor uh, 25 rondjes. En uh, ja, ik wil gewoon geen enkel disco lopen. En wanneer, wanneer begint dat? Want je kwalificeert je daarvoor. In uh, december wist je toen al ergens in je achterhoofd. Of is dat later, dat proces later beginnen te, te malen? Nou, ik heb het eigenlijk altijd wel in mijn achterhoofd gehad natuurlijk. En ik heb al die 500 meters gewoon als training gereden. En natuurlijk, uh, weet je, als alles op zijn plek valt, dan kan het misschien. Maar ja, dat, uh, een uh, gouden medaille komt nooit eigenlijk uit de lucht vallen. En uh, daar moet je gewoon heel hard voor werken. En ik heb heel hard gewerkt voor die 10 kilometer. En uh, ja, een beetje niks gaat vanzelf. En het zou... Uh, ja, het zou een lucky shot zijn, de 1500 meter. En uh, dat, dat zou kunnen, maar ja, dat is, uh, ja, zo steek ik niet in elkaar. En ik, ik wil gewoon alles op die uh, 10 kilometer en de 10 per wat al moeilijk genoeg is. Want als je die twee dingen naast elkaar zet, hè? A, uh, vraagteken heb ik niks te zoeken op de 1500 meter? Of B, ik wil niets aan het toeval laten op, op de 10 kilometer. Waarheen slaat het dan door? Nou, uh, beide is natuurlijk een feit. Maar uh, iets meer, het, ja, het neigt wel iets meer naar geen risico lopen voor de 10 kilometer. Heeft dit nog te maken met, uh, met dat je daar iets recht te zetten hebt, met vier jaar geleden? Nou ja, daar heeft hier de tien kilometer natuurlijk wel enigszins mee te maken. Ja, laten we Ja, zo is het gewoon. En, uh, dat doet ook wel besluiten om, uh, om, uh, om zo'n keuze te maken, ja. Heb zo'n beslissing alleen of, of praat je daarover? Nou, ik praat er wel met mensen over, maar uiteindelijk moet ik natuurlijk wel als enige een klap op geven. Ja. Geef, heb je die klap gegeven voor jezelf? Nou, twee, twee drie dagen wel. Zit je dan echt... Uh in het dorp? Van wat nee, zal ik nee, doen? Nee, nee, nee, nee, dat valt wel mee. sowieso gaat natuurlijk ook niet van uh, vandaag op morgen. En, uh, je hebt het hele jaar natuurlijk uh, naar zo'n uh, Olympische Spelen toegewerkt. En, uh, ik ben ook de uh, dag van tevoren gewoon bij Jan op kamer geweest. En we hadden hem al aangegeven. En ja, een beetje, let wel op, want ik denk dat ik het niet ga doen. Ja, Blokhuizen die je ja. vervangen is. Ja, en uh, ik denk dat het... Uh, weet je, uiteindelijk is mijn keuze. En uh, ik moet hier nog twee keer goud halen. Tenminste, althans dat wil ik. En uh, ja, dat is mijn weg daarnaartoe. Wat vind je dan dat iedereen er iets van vindt? Want er zijn nu twee kampen. De een zegt onbegrijpelijk. En de ander zegt ja, verstandig en zal het wel het beste weten. Ja, nou ja goed. Uh, dat is inherent aan uh, keuzes maken. Hè. En uh, ik denk dat uh, keuzes maken in topsport heel erg belangrijk is. En uh, ja, weet je, je hebt altijd mensen die er kritisch naar kijken. En dat is goed ook. En dat is ook iedereen zijn recht. En het uh, is ook mijn recht om een keuze te maken. Het ja, is voor jou bekend dat jij iets bijzonders neer wil zetten. Heb je niet het gevoel dat je die 1500 daarvoor nodig had gehad? Om, om echt dat lijstje van Kost en Heiden en zo en Schenk uh, uh, te bereiken? Ja, maar daar, daar ben ik niet zozeer mee bezig. En, uh, kijk, uh, die kan je handen overspelen natuurlijk. En uh, van alles willen. En dan de dingen die heel erg belangrijk zijn, dat die ook vervagen. En uh, ja, dat, uh, dat wil ik voorkomen. Um, nou, ben jij gewend om allround toernooi te rijden en zo? Uh, dan, dan zit er twee uur tussen. Nu zit er twee dagen tussen. Dus kun je, kun je eens uitleggen waarom dat je dat nu als een probleem ziet? Uh, nou die twee dagen ertussen, dat is misschien nog, meer, nog wel het minste van alles. Want uiteindelijk ben je dan, dan er wel weer prima van hersteld. Maar ook de trainingen ervoor. Zoals vandaag. Ik doe vandaag gewoon een rustige duurtraining. En als ik die 500 meter had moeten rijden, of had willen rijden... dan had ik weer... Het is ook de weg naar daartoe. Had ik weer andere trainingen vandaag moeten doen. Ik heb gisteren een rustdag gehad. Had ik gisteren niet die rustdag kunnen nemen. Dus um, ja, al met al is het, uh, dit is voor mij de beste weg. Jammer. Ja, tuurlijk vind ik het jammer. Ik hou van schaatsen en ik vind de sport fantastisch. en Ik vind de 500 meter ook fantastisch, maar het uh, ja, moet wel uh, real blijven. Gaat het in tegen je eergevoel? Ja, tuurlijk gaat het wel een beetje in tegen mijn eergevoel. Maar uh, goed, uh, ik heb andere jaren uh, soms wel iets te veel hooi op mijn vork genomen. En uh, dat probeer ik nu te voorkomen. Tja, bij ons Andrea Nuit, oud-sprinster. Fijn dat je er weer bent, Andrea. Het um, klinkt als een hele logische beslissing eigenlijk, want je gebruikt om even mijn boerenverstand maar te gebruiken... dan hele andere spieren bij de 10 kilometer dan uh, bij de 1500. Ja, nou dat is natuurlijk ook zo. En uh, ja, de, wat, je, wat ik gewoon in zijn woorden hoor, is dat hij gaat heel erg op safe. Hij is gewend te winnen, uh, omdat hij weet, zeker weet dat hij kan winnen. En zo stapt hij eigenlijk bijna iedere wedstrijd in. En op een 1500 meter is dat natuurlijk heel anders. Wat hij zegt, dit is een lucky shot als ik uh, hier een medaille ga halen. En daar houdt hij niet van. En uh, dat, dat, ja, nou ja, daar houdt hij niet van, nee. En uh, dat heeft hij dus op dit moment niet voor over. Plus, hij is uh, uh, heel erg zuinig op zijn lijf. Hij weet wat het is om heel erg geblesseerd te zijn. En dat heeft vooral te maken gehad met overbelasting. En hij, hij zoekt dat risico niet meer op. Het zegt ook wel heel veel over de 10 kilometer. Hè? Hoe graag hij uh, vier jaar geleden wil rechtzetten, dat hoor je ook zeggen. Dat ja, dat, dat ook. Dat zit er, en daar is hij dus, heel eerlijk in, denk ik. En, en, en ook terecht... De verkeerde wissel van destijds. Ja, dat wil hij goed maken. En uh, ja, dat is ook ja, wat ik zeg, dat is, dat, dat lijkt mij ook. Maar het feit dat, uh, dat, dat hij ook zegt dat die twee dagen eigenlijk niet zo'n probleem is met de voorbereiding meer, snap je dat? Dat ja. herstellen naar die 1500, dat, dat, dat moet wel lukken. Nee, de, de, de, de aanloop naar een 10 kilometer is geheel anders... Uh, als uh, naar een 1500 meter. He, uh, hij legt al uit, dan heb ik een rustdag. Ik ben alleen maar met rondjes bezig. Een 1500 meter heeft puur met snelheid te maken. Uh, hij heeft zich gericht op de 5 kilometer en de 10 kilometer. Dus die 1500 meter, die snelheid... zit niet op dit moment in zijn systeem. Dus dat moet ook nog eens een keer uit zijn tenen komen. Dat, dat vergt nog veel meer van het lijf. Maar waarom... Weet hij dat nu, nu dan pas? Dat, dat kun je dan toch ook een maand geleden al besluiten? Nee, ik denk dat hij dat ook even af laten hangen van hoe makkelijk die snelheid komt in trainingen. Uh, hij voelt dat voor zichzelf zo goed. Uh, en dat kun je van tevoren kun je dat niet, uh, kun je dat niet oproepen, kun je dat niet weten, kun je dat niet voorspellen. Hij heeft dat gewoon puur af laten hangen van, van het moment zelf. Ja, Sablikova heeft overigens ook uh, de 1500 meter laten schieten. Ja, ja. Voor haar geldt hetzelfde. Dus dat geldt hetzelfde. Ja. Ja. Goed, um, we gaan even, zullen we dan naar vanmiddag uh, gaan kijken, langzaamaan? Uh, heb jij al een, een beetje een beeld van, uh, van, van hoe dat uh, wat betreft de vrouwen eruit gaat zien? Wordt dat weer honden werk? Uh, nou dat kan natuurlijk altijd. Het, een duizend meter, dat zit alles uh, vaak heel dicht op elkaar. En uh, nou ja, wat ik als trend eigenlijk zie, ook gisteren bij de mannen... is dat het heel belangrijk is om dat laatste rondje goed door te komen. Dat uh, de, de rijdsters met een goed laatste rondje... zullen, zullen uh, ja, hoog in het klassement eindigen. En ik, ja, dat verwacht ik bij de dames ook. Wij gaan zo de dames aan onze luisteraars voorstellen... opdat iedereen mee kan schrijven met rangen en standen. De Jack Band en Sennevold om precies kwart voor drie bij Radio Olympia. We gaan bijna richting de duizend meter bij de vrouwen. Schaatsafstanden in Sochi hebben tot nu toe elke dag een Nederlandse medaille opgeleverd. Dat is heel fijn, ook voor deze uitzending. kans is dus groot dat het vanmiddag op die duizend meter voor vrouwen ook weer gaat gebeuren. Steven Dalebout stelt de Nederlandse deelnemers even aan u voor: Irene Wust vervolgt haar medaillejacht. Wust reisde naar Sochi af met twee keer olympisch goud op zak. Eentje op de drie kilometer. Zij is olympisch kampioen, 2006. En eentje op de 1500 meter. Iedereen Wust is olympisch kampioen. Op de 1000 meter werd ze in 2006 vierde en vier jaar later achtste. Vorig jaar op het WK in Sochi werd Wust tweede. Wust moet tevreden zijn met zilver. En dus mag Wust er van dromen ook de olympische 1000 meter af te kunnen vinken. Lotte van Beek wil op het podium. Lotte van Beek, dochter van Jos en Gea... wil het hoogst haalbare in het schaatsen. En dat lijkt aardig te lukken. Zo won Van Beek dit seizoen in Calgary al een wereldbekerwedstrijd op de 1500 meter. Morten Van Beek rijdt de race van haar leven. Op het Olympisch kwalificatietoernooi won ze de 1000 meter... door ploeggenoten Marit Leenstra net voor te blijven. Oh, we missen Van Beek, maar die gaat de Redes ondanks winnen. En ook al was het een finish met horten en stoten... ze kwalificeerden zich allebei voor Sochi. Het was ook het eerste dat ik naar Marit toe... van uh, we gaan naar uh, Sochi toe. Marit Leenstra heeft hoop. Want ze piekte, daar op het OKT met Lotte van Beek, dus op het juiste moment. Gewoon heel blij. Maar daar ging wel een voorseizoen lang kwakkelen aan vooraf. Leenstra won nog nooit een internationale duizend meter. Maar ze werd wel drie keer Nederlands kampioene. De laatste keer was afgelopen oktober. Kijk eens. En 1538 ja, is een kampioenschapsrecord. Voor de vorige Olympische Spelen wist Leenstra zich niet te plaatsen. Ik ben nu echt vooral bezig om weer goed te schaatsen. Maar in Sochi doet ze mee aan drie afstanden. Vandaag dus de duizend. Margot Boer hoopt op medaille. Margot Madeleine Boer uit Waubrugge. Ze werd in internationale wedstrijden vaak vierde. Ze wordt vierde. Boer vierde. Boer heeft het podium uit het oog verloren. Op het WK-sprint van 2011 belandde ze wel op het podium. Toen werd ze derde. Als je dan elke keer net vierde wordt, dan uh, is zo'n derde plek heel mooi. Bij de Olympische Spelen van Vancouver werd Boer op de 1500 meter vierde. Op de 500 meter vierde en op de 1000 meter zesde. Maar deze week doorbrak Boer de vloek op het podium... door brons te pakken op de 500 meter. Andrea Nuit. Podium graag. Ja zelfs van die leuke vragen. Nou, ja, ik ga toch voor wust. Want mm -hmm. ik denk uh, ja, met, met deze omstandigheden dat ze heel veel kans maakt. Vat Colina ben ik ook zeer van onder de indruk. Dus die, uh, die zet ik toch uh, ook uh, in het podium. En uh, ja, ik ben heel benieuwd wat, uh, wat uh, Lotte doet. Een hele sterk raadse rondje altijd. En ik denk dat Margot gewoon ook in een hele goede flow zit. En uh, ook uh, ja, daar verwacht ik ook wat van. Hoe heb ik je niet over Richardson of Bo? Nee, nou, ik heb het eventjes nagekeken. Die waren echt ontzettend goed in het begin van het seizoen. Snelle banen, Salt Lake en Calgary. Fantastische tijden gereden. En uh, je ziet dan toch dat ze een, een beetje teruggevallen zijn. En... In dit seizoen, afgelopen in, ook seizoen. Ook in dit seizoen. Mm -hmm. uh, en dan ja, zijn ze ook misschien niet, komen ze niet helemaal als juist uit de verf op dit soort banen. Dus ik denk dat die het lastig krijgen. Maar goed, we moeten ze niet vergeten, want ze, ze, doen... ze doen ze echt wel mee. Ze hebben dat pak, hè, wat maar niet lekker wil zitten. Ja, ik ja, hoor ja, ja dat, dat het ook geluid maakt. Dat van maakt van geluid van. en <laughs> ja, dat werkt allemaal niet mee. Nee. Het <laughs> grappige is, jij zei dat net ook. Voordat de spelen begonnen, zouden ze juist door dat pak fantastische tijden gaan zitten. Nou ja, het is natuurlijk een beetje een strijd. Hè. Wij in Nederland hier maar maken, ontwikkelen pakken en die zijn het snelste. Ja, en zij doen dat daar en dat is ook een beetje een gevecht tegen elkaar. Is er een verklaring voor dat de topfavorieten in het seizoen... wat langzamer zijn gaan rijden? Uh, nee, er is geen verklaring voor. Kijk, uh, zo'n Olympische seizoen, daar train je zo'n hele uh, periode naartoe. Daar werk je naartoe in de zomer. En ja, je probeert natuurlijk in het begin van het seizoen al in een hele goede vorm te zijn. Want dat geeft ook een bepaald zelfvertrouwen. Alleen het is wel heel moeilijk om dat vast te houden. Dus je kan ervoor kiezen van nou, ik wil echt al heel vroeg in dat seizoen in vorm zijn. Want mm -hmm. ik wil me lekker voelen, ik wil al lekker kunnen schaatsen. Maar dan ja, het lange vasthouden, dat is heel, heel moeilijk. Kiezen schaatsers er vaker voor... Um... Om dat op te bouwen langzaamaan gedurende dat, nou ja, dat seizoen. Kan, maar dat kan ook een bepaald risico met zich meebrengen. Doordat je, doordat je net niet op tijd in vorm bent. Of dat het dat ja. net niet wil lukken. Of dat je je net niet plaatst. Want je moet je ook plaatsen. En ook in Amerika, en wij als in Nederland... Eh, moeten in december goed zijn, want het is bijna belangrijker... bij wijze van, he, om op die spelen te staan... dan dat je op de spelen goed bent. Is dat nemen. wel verstandig eigenlijk, zo'n traject dan? voor onze nou, verstandig? Nee, niet verstandig. Maar ja, we hebben geen je keuze. Je kan, kan niet anders. Nou, is dat niet anders. Is dat niet de kern van het, uh, van het hele probleem van topsporters... zijn er dan met name uh, schaatsen? Dat je heel erg naar bepaalde pieken moet... Ja, dat wel. Ik wil niet zozeer als een probleem zien... Uh, Um, het is dan ook dan een uitdaging om ja. het zo te doen. Ik bedoel, wij zijn hier ook niet de enige. Tuurlijk, zo, in verschillende landen is het, is het anders. Die krijg je uitgebreid de tijd om je voor te bereiden. En dan krijg je al heel lang van tevoren te horen dat je mag rijden. Uh, maar ook dat is geen garantie. Hoe deed jij dat? Uh, die vorm vasthouden? Nou, voor mij was het in die tijd uh, gelukkig ja, toch wel ietsje makkelijker. Houdste uh, van het voor onze luisteraars Nederlands Recours op de 500 meter. Ik zeg het nog maar eens, van 13 februari 2002 tot 26 januari 2013. Ja. Ja, dat was best een, best lang, best een lange hè? tijd. Ja. Ja. Nou, ik had het geluk uh, dat, dat, dat ik, ja, toch ook wel samen met Marianne Timmer... eigenlijk ook wel net even iets verder boven de rest uitstak. Dus ook als ik een iets mindere dag had... dan, uh, dan mocht ik misschien tweede of derde worden. Maar ik werd, ik werd geen vijfde of zesde. Ja, dat, dat, dat geluk had ik. Dus ik mocht, uh, op een plaatsingswedstrijd mocht ik iets minder zijn. En dan was, zat ik nog safe. Mm -hmm. Dus ik kon eigenlijk mijn, heel, mijn eigen voorbereiding... Uh, Zullen we even naar de loting? Ik pak even de laatste drie eruit met de Nederlandse deelnemers. Magal Boer tegen Fatkulina. Irene Wus tegen Bo. En Lotte van Beek tegen uh, Sangwa allemaal, Die zijn allemaal redelijk aan elkaar gewaagd. Op papier lijkt mij zo. Maar wat, wat hebben we aan die tegenstand? Ja, veel. Uh, we, hè? hoor je het me zeggen. <laughs> ja, nee ja, ik, denk, ik denk dat het zijn echt de laatste vijf ritten. Zijn echt fantastisch. En dan neem ik ook even Marit mee. Uh, want die moeten we ook niet vergeten. Uh, ja, ze hebben, allemaal hebben ze, zijn het mooie ritten met, met tegenstanders. Eh, die, ja, ze kunnen elkaar beter maken. Maar het kan ook een gevaar zijn doordat je te veel op je tegenstander gaat rijden. En eh, ja, vooral de laatste rit Lotte in de binnenbaan... tegen Zangwa Lee in de buitenbaan. Ja, dat wordt voor Lotte wordt dat eh, een, een hele kluif om, om voor haar te gaan kruisen. Maar ja, met een beetje geluk heeft ze er in het laatste rondje ook heel veel aan. Want Lee zal wat wegvallen en ja, daar kan Lotte eh, kan daar dan naartoe rijden... En dat Hetzelfde geldt voor iedereen in de rit daarvoor. Wie heeft voordeel bij zo'n duizend meter? Um, zijn dat de echte sprinters? Of juist de, degene die wat meer allround zijn? Nou ja, de, de echte sprinters. Kijk, als je snel op gang bent, maar je kan het wel vasthouden... dan is dat absoluut een voordeel. Um, maar dat is het gevaar, deze omstandigheden... dat het dat, dat toch best wel pittig is en het ijs niet lekker doorglijdt... Um, ja, zullen degenen met een goed laatste rondje in het voordeel zijn? Mm -hmm. Goed, we gaan het zien. Voor het internationaal van drie uur gaan we nog even naar Noord-Groningen. Want vannacht werden de inwoners daar weer opgeschrikt door een aardbeving. Met de kracht van drie op de schaal van Richter is het de zwaarste in een half jaar tijd. Onze verslaggever, Menno Reemeyer was in Leermens en sprak met bewoners. Midden in het epicentrum in Leermens, de Donatuskerk, 10 tiende eeuw staat op de buitenkant. Gaan we naar binnen. Met Jan Pijper, koster van de kerk. Prachtig klein kerkje. Ja. Maar heeft ook te lijden gehad. En de balken, ja. Kunnen we het zien? Die kunnen we wel zien. Die scheuren ik. Hè. Toch zien we de eerste balk. Ja, maakt u zich zorgen erover? Ja. En is men ook zulke muren. Dus deze tenminste aan deze kant. U geeft aan een meter breed bijna. Ja, nee. Ik dacht dat het wel goed ging. Hoe het allemaal afloopt. En hoe lang nog. Nou, gaan we eens verder kijken. Hartelijk dank. Ja, dank niet. Hier. Hier. Ja, echt. Hij is helemaal los. Ik zeg hem, ik zie hem daar ook. Zie jij hem daar niet? Ja. Had, oh, ja, had je, al je niet, die al gezien? Nee, zat ik net aan de andere kant ook. De stiekem is ook los. Ja. Even verderop in het dorp. Bij maar. Ik komt de goede vriendin even kijken naar de schade. Ja. Een aanbouw aan het huis. Het huis is al van oude de oude leeftijd. Ja. Daar is een aanbouw aangebouwd. Ja. En daar precies waar het tegen het huis aan komt, nou. Daar staat hij weer los. Daar staat, daar staat hij weer los. Weer los. Ja. Van de ene kant blij dat het uh, toch goed gebouwd is en niet aan het huis, echt aan het huis vast. Maar dan heb je aan twee dingen schade. Ja. En nu, nu laat hij helemaal los van de woning. Ja. Dus uh, ja. ja, dat betekent dat je vannacht weer een flinke knal hebt gehad. Ja, Ja. ja. ja het gaat helemaal door. En daar ook. En terwijl je daar dus die ijzeren balk, helemaal, die, die hebben je er helemaal in, dat weet ik zeker. Dus, uh... en, en u bent bij hun aan het bouwen? Ik ben bij, uh, bij hun aan het bouwen met een, ja. uh, een nieuw kantoor en uh, nou, je ziet wat voor schade daar aan de gevels is. Uh, het is zo gebouwd, dat moet er aan de gevels wat gebeuren, dat het binnenwerk kan blijven staan. Je kan niks aan de buitengevels vastzetten, want het is niet vertrouwd. Nee. Je moet aard aardschokbestendig gaan bouwen nu. Nou, daar zijn we eigenlijk al een beetje mee bezig. Ja. We zitten aan de binnenkant, zetten we een helemaal een nieuw frame neer... waardoor we dus gewoon weer een bepaalde leefruimte krijgen. En je moet eigenlijk wel op die manier gaan uh, bouwen en wat dingen gaan doen. Want je kan hier sowieso je, kan je huis niet verkopen, je kan niet weg. Het is gewoon een ramp. Je moet gewoon iets bedenken waardoor je normaal door kunt leven. Wel veilig kunt wonen. Want dan, veilig het gaat niet wonen. alleen om de schade, het gaat ook om het gevoel ja. van veiligheid, ja. begrijp ik steeds. Ja, nog belangrijker, ja, ja, nog nog belangrijker ja. hoor. Ja, ja, ja. ja, dat is nog belangrijker dan de schade. Maar ja, de scheuren zitten er, wat nu? Uh, ik ben voor deze scheur niet zo bang. Die, uh, die krijg ik wel dicht. Dat zet ik een kitvoeg in. En uh, uh, uh, uh, dat kan ik afdichten. En, uh, maar als wij beving gaan gaan, uh, van 4 gaan krijgen, dan uh, hou ik mijn hart vast. En u, met de nieuwbouw? Nou ja, de nieuwbouw blijft staan. De oude, de oude muren die daar dus omheen zitten, die zullen waarschijnlijk wel uh, gaan brokkelen. Ja, ja, het is ja. nu al uh, krakelé uh, ja. aan de binnenkant. Dat, uh, ja, en ik hoop maar dat ik daar uh, een bepaalde compensatie voor kan krijgen. Maar ik hou me hart vast, ik denk het niet. Oh, jongens, wat is hier? Er zit hier nog vorst in de Even buiten het dorp bij de installatie van de NOM is dan nog een hele kleine actie. Vlag weer. Spandoek, ja. weer. Spandoek hangt weer. hangt weer. Groenfront zegt genoeg is genoeg. Ja, dat is precies. Daar ben ik helemaal voor. Tja, Kraakelij op de muren. Je leermens, u hoorde het. Bij de Nederlandse aardoliemaatschappij zijn al tientallen meldingen binnengekomen... van mensen die schade hebben op deze manier aan hun huis. De Duitse wielrenner André Grijpel heeft de vijfde etappe van de ronde van Qatar gewonnen. Hij was de snelste in de massasprint. Het was een etappe van 159 kilometer. Achter de Duitser eindigde Theo Bos mooi als derde. Nicky Terpstra die zat in het voorste deel van een verbrokkeld peloton. Maar hij behield wel mooi zijn leiderstrui. De ronde van Qatar eindigt morgen met een relatief korte etappe naar Doha. En zo dadelijk uiteraard in Radio Olympia meer over de duizend meter voor vrouwen. Die uh, staat op het punt van beginnen. De eerste ritten zijn niet zo heel erg interessant. Uh, vanaf ronde 7 gaan we ons uh, echt richten op die duizend meter. Dat met Sebastiaan Timmerman en Erben Wennemars in de Adler Arena. En hier in de studio zit Oud NOS Radio Olympia. Andrea Naat.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 Leading Innovation. Niet zo slim. De nieuwe sloopservers van je stukadoorsbedrijf niet mee verzekert. Ja, toch een draagmuur. Wel zo slim. De nieuwe sloopservers van je stukadoorsbedrijf direct verzekerd. Zakelijk verzekeren kan anders met Interpolis zeker van je zaak. De verzekering die met je bedrijf mee verandert. Exclusie verkrijgbaar bij uw Rabobank. Interpolis. Glashelder.